zes uur NPO Radio 1 met Lara Rentsse. We zijn alweer weer bij het laatste half uur van nieuws in Een week dan mag u stemmen over de Inlichtingenwet, onder andere naast de gemeenteraadsverkiezing. Maar wat staat daar nou ook alweer in? En zometeen bij mij op de divan de nieuwste Nederlandse televisiepsychiater. Onze vriend Glenn Helberg vertelt over zijn nieuwe serie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 Volgens Bovens worden bestuurders wel vaker bedreigd, maar is dit de overtreffende trap? De gouverneur is bang dat mensen vanwege bedreigingen geen burgemeester meer willen worden. Eerder noemde premier Rutte de bedreiging vreselijk nieuws. Rutte heeft er respect voor dat Hoeben doorgaat met zijn stevige aanpak van de criminaliteit.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 In de nieuwe wet is ook geregeld dat er meer toezicht komt op de geheime diensten. Daarvan is iets meer dan de helft van de ondervraagden op de hoogte. Unilever verhuist zijn hoofdkantoor hoogstwaarschijnlijk naar Nederland... meldt de Britse nieuwszender Sky News. De raad van bestuur van het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenbedrijf... zou het daarover eens zijn geworden. Premier Rutte wil het nieuws niet bevestigen. Ik moet als premier daar natuurlijk toch... Pas op reageren als het bedrijf zelf een aankondiging heeft gedaan. Dus uh, we weten dat het bedrijf kijkt waar gaan we ons vestigen. Uh, we hopen natuurlijk heel erg dat het uh, Rotterdam wordt. Uh, maar er is nog geen formeel besluit over genomen. Unilever maakt producten als Axe, Knorr en Dove. Het bedrijf zit nu nog in Londen en in Rotterdam. En het kiest voor één hoofdkantoor om zich beter te kunnen beschermen tegen vijandige overnames.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 De Duitse oud-minister van financiën Wolfgang Schäuble heeft de hoogste Nederlandse onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten tijdens de eurocrisis. Hij is benoemd tot een ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. In Brussel werd Schäuble bekend door zijn strenge bezuinigingseisen aan zuid-europese landen, vooral aan Griekenland. Een Poolse man die vorig jaar op de Duitse snelweg een gezin uit Sittard doodreed... moet vier jaar en drie maanden de cel in. Hij reed dronken tegen het verkeer in... en botste frontaal op de drie mensen uit Sittard. In heel de Verenigde Staten zijn scholieren de klas uitgelopen om te protesteren tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten buiten. Eén minuut voor iedere scholier die vorige maand bij de aanslag op de school in Parkland in Florida om het leven kwam. De leerlingen willen dat er strengere regels komen voor wapenbezit. First, we want our senators to recognize that we want legislation passed that, that deals with gun control, meaning that we want assault rifles to be banned from the United States and no kids should be able to have access to assault rifles. En ook vinden ze dat de Amerikaanse politiek meer moet doen tegen de schietpartijen. Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten het land uit. De aanleiding is de vergiftiging van de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter. Dat zei premier May in het parlement. The United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just one week to leave maakt ook bekend dat alle bilaterale, bilaterale contacten op hoog niveau voorlopig worden stopgezet. De Britten zeggen dat Moskou achter de aanval op Skripal zit. Rusland ontkent dat het iets met de zaak te maken heeft. Op verzoek van de Britten komt de VN-veiligheidsraad vandaag nog bijeen om de vergiftiging te bespreken. En het weer. Vanavond opklaringen en het blijft droog. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen aan het eind van de ochtend van het zuiden uit regen. In het noorden blijft het droog en het wordt 10 graden. Vrijdag wordt het kouder en gaat de regen over in sneeuw of natte sneeuw. Zouden er nog veel files staan, Edwin Gerritsen? Ja, er staan er nog wel 40, maar de meeste files beginnen al aardig op te lossen. De meeste vertraging heb je nog op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Afrit Forst en Deventer, een half uur vertraging. Vier die daarmee te maken heeft, staat op de N344 Apeldoorn richting Holten... tussen de Deventerstraat en Deventer, drie kwartier vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven, 20 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos, 20 minuten. En op de N348 Doesburg richting Zutphen, voor Brummen een half uur vertraging.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 Op zoek naar kozijnen en deuren? Bij Belisol krijgt u nu topkwaliteit met 21% korting. Ja, ja, de waarde van de BTW. Kijk snel op Belisol.nl. ZZPS doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biment en van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in Heimhuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich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 NPO Radio 1. NOS NTR. Nog één week en dan mag u erover stemmen. De nieuwe inlichtingenwet. Maar waar gaat die wet eigenlijk over? Er is nog veel onduidelijkheid. Eh, uh, nee. Nee, helemaal niks. Nee, ik wist het eigenlijk niet, nee. Enig idee waar het over gaat? Nee, echt niet. Ik heb wel iets van gehoord, maar ik heb nog totaal niet verdiept. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, dat geldt voor meer mensen. De nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de WIF, zo heet die officieel. Laurens Kranenburg van INO Research heeft onderzoek gedaan naar wat mensen weten over die wet. Meneer Kranenburg, goedenavond. Goedenavond. Hoe staat het met onze kennis van deze wet? Ja, Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt... is dat er een verschil is tussen wat mensen denken te weten... en wat zij daadwerkelijk weten als hun kennis wordt getoetst. En wat we zien is dat de bevoegdheid om ongericht data te onderscheppen via de kabel... daarvan weten zes op de tien Nederlanders dat dat in de wet staat maar 4 op de tien dus niet. Uh -huh. En gaat het om andere onderdelen, zoals het, uh, het opzetten van een DNA-database of het delen van informatie met buitenlandse inlichtingendiensten, dan zijn daar nog minder mensen mee uh, bekend. Ongeveer drie op de tien tot vier op de tien. Ja, we hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet helemaal waar de klepel hangt. Dus overschatten we ja. onszelf een beetje? Daar lijkt het wel enigszins op. En voor een deel is dat ook omdat er heel veel in die wet wordt geregeld. Het is een complexe wet, in totaal 172 artikelen verdeeld over tien hoofdstukken. En het is dus ook heel lastig voor Nederlanders om die wet te doorgronden. Ja, het is gewoon ingewikkeld. Het Hè? is inderdaad ingewikkeld en het raakt aan het werk van de Nederlandse inlichtingendiensten in, in een geheel. Ja, je kan je afvragen of het uh, überhaupt geschikt is voor een referendum natuurlijk. Maar daar laat u zich niet over uit, denk ik. Nee, nee. <laughs> we zijn zelf ook even de straat op gegaan. Dit is wat jongeren zeggen bij het ROC in Amersfoort als we ze vragen naar het referendum. Nee, daar wist ik niet vanaf. Nee, daar heb ik niks van meegekregen hoor. Nee, ik heb niks van gehoord. Het gaat over de inlichtingendiensten, die krijgen meer bevoegdheden. Ja. mogen ook op grotere schaal mensen aftappen. Iets over gehoord? Nee, sorry, nee. Ja, daar, daar heb ik inderdaad wel wat van gehoord, nu je het zegt. Maar ik heb daar niet heel veel problemen mee. Want ik heb zoiets van, ja, als we daar dingen mee kunnen voorkomen, nou helemaal prima. Weet je, Ik heb toch niks te verbergen. Ja, ik ga zelf wel Maar Ik ben er niet mee eens dat het zomaar mag. Het je eigenlijk ongericht mekaars gegevens... Uh, mag bekijken. Ja. En, en alles heeft zijn nadelen en voordelen. Als je niks te verbergen hebt, ja, dan uh, hoef je ook niet bang voor te zijn. Tenminste, uh, denk ik. Ga je nog voor of tegen dat referendum stemmen, denk je? Dat is nog de vraag. Maar als ik het nu zou moeten zeggen... dan neig ik denk ik naar nee. Ja, dat weet ik nog niet. Dan moet ik me eigenlijk meer gaan verdiepen nog. Nog een weekje? Hè? Ja, nog een weekje. Ja. Nou, laten we eens eventjes uh, uh, de hand toesteken. Ik praat door met uh, nos director Joost Schellevis. Zullen wij proberen wat duidelijkheid te scheppen, Joost? Ja, lijkt me een goed idee. Het is nodig ook als ik het zo hoor. Nou, um, het gaat vaak over tappen, maar de geheime diensten... mogen ook vaker hacken. Heb ik dat goed begrepen? ja klopt Inbreken op uh, geautomatiseerde werken, zoals dat zo mooi heet, mag nu ook al. De geheime diensten mogen uh, een, uh, iemand die ze volgen... iemand van wie ze verdenken dat die bijvoorbeeld een gevaar vormt voor de veiligheid... op zijn apparaat mogen ze inbreken. Het probleem eigenlijk met dat soort mensen is dat ze vaak ook weten... dat de geheime diensten naar ze op bezoek zijn, dat ze geïnteresseerd zijn in hen. Uh, en wat in de nieuwe wet daarom ook mag, is inbreken via derden. Dus dat ze bijvoorbeeld via jou of mijn computer mogen inbreken... als ze denken dat ze op die manier bij een doelwit van de geheime... Te komen en zes op de tien mensen weten er eigenlijk niet vanaf. Nee, en wij hebben dan op zich niets te maken met deze uh, strafbare zaken... maar mogen toch uh, gehackt worden. Ja, of bijvoorbeeld een huisgenoot. Of uh, wat ook kan is dat een server zowel uh, een website van bijvoorbeeld een tuinbouwvereniging in Os bevat. Maar ook de website van een terrorist of uh, een, een server met, met informatie over hem. Nou, daar mogen ze dan dus toch, uh, toch inbreken. Maar alleen met als doel om bij die persoon te komen. En dat ja. dan bijvoorbeeld echt gaan om uh, terrorisme, dat soort zaken. Helder. En hoe zit het met die DNA database? Die mag opgezet worden. Ja, de AIVD, dat betekent dus niet dat iedereen zomaar zijn DNA moet afstaan in de rij bij de IVD en dat het daarin komt. Maar wat ze daarin mogen opslaan is DNA bijvoorbeeld van, uh, van terroristen die ze niet kunnen identificeren. Bijvoorbeeld uh, ja, uh, DNA-materiaal op, op, op, op een glas of wangslijm, dat soort dingen moet je dan aan denken. En dat mag later dan worden gebruikt om hem of haar te identificeren. En dat weten mensen ook niet, hè, dat dit uh, eraan zit te komen. Nee, daarvan is ook ongeveer 6 op de 10 niet op de hoogte. Dus 40 weet het wel. Maar een heel groot deel van de kiezers niet. Wel, dit wel iets is waar we ook over gaan stemmen volgende week. Ja. Weet je, waar weten mensen nou het minste van? Is dat duidelijk? Nou, als je aan mensen vraagt... de Nederlandse inlichtingendiensten... die mogen meer informatie delen... of mensen die mogen informatie delen... met buitenlandse inlichtingendiensten... die ze nog niet hebben bekeken... En daarvan zegt 69 Daarvan 71 procent, pardon. Daar ben ik niet van op de hoogte. Uh, en dat is wel zo. In de, nieuwe, in de nieuwe wet staat eigenlijk hetzelfde als in de oude wet. De geheime diensten mogen informatie delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Ook als ze die niet hebben bekeken. Maar omdat ze op grotere schaal informatie mogen verzamelen... Uh, zeggen critici, ja, dat uh, gaat dan toch wel ver. En, en hoe zit het ook weer? Want tot slot nog eventjes naar dat, naar dat tappen. Dat uh, uh, gebeurt uh, normaal gesproken via de ether, maar nu dus via de kabel. Maar dat gebeurde ook al via de kabel, toch? Ja, klopt. Er wordt ook vaak gezegd... Ollenka uh, ja, zei dat gisteravond bijvoorbeeld nog in Nieuwsuur... Uh, er mag nu alleen getapt worden via de eter. Straks mag het ook via de kabel. Maar dat is eigenlijk een misverstand. Aftappen via de kabel mag namelijk al. Uh, alleen het mag straks op grotere schaal. Op een manier waarop het ook al in de eter mocht. Maar wat, uh, leggen ze uit grotere schaal, wat houdt dat dan in? Nou, nu mag alleen, we toch weer aftappen, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, nu mag alleen één internetverbinding per keer worden getapt. Als, in, als ze mij of iemand anders ervan verdenken, gevaar te vormen. Dan mogen wij worden afgetapt. Wat op dit moment niet mag, is op grotere schaal zoeken in patronen uh, in internetverkeer. Op zoek bijvoorbeeld naar bepaalde informatie. Dus meerdere verbindingen in één keer doorzoeken. Bijvoorbeeld uh, het verkeer tussen een deel van Nederland en het buitenland. Bijvoorbeeld. Dat mag nu niet. Dat mag wel in de ether. Dus bijvoorbeeld satellietcommunicatie. Maar op de kabel mag dat niet. En in de nieuwe Wet, mag dat wel. Nou, uh, ik weet weer wat meer en ik hoop de luisteraars ook, uh, Joost Schellervis. We hebben nog een week om ons er verder in te verdiepen. Dank je wel voor nu. En als u wilt lezen, dan moet u even naar nos.nl. Daar meer ook over de WIF, de inlichtingenwet. De verkeersinformatie hebben we ook voor u. Ja, de files zijn nog steeds aan het uh, oplossen. Er staat nu nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er op de N344. Apeldoorn richting Holten tussen Vello en Deventer. drie kwartier.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 As you fall Want Ed Struijlaard is op een gegeven moment solo gegaan in 2010. Nou, dat doet hij goed volgens mij. Make it on your own. Tien minuten voor half zeven. We kennen natuurlijk Dr. Phil en programma's zoals Levenslang met Dwang. En we hebben over de streep gehad. Programma's waarin mensen psychische hulp krijgen. En morgen komt daar The Therapist bij. Waarin onze vaste gast, psychiater Glenn Helberg... met bekende Nederlanders en Belgen, bekende Belgen praat. En Laten we eens kijken naar de eerste aflevering. Sylvana Simons is daar te gaan. Even luisteren. Wat zou ik voor je kunnen betekenen? Ik uh, vind het moeilijk om een vraag te formuleren. Ik heb heel veel vragen. Uh, ik ben denk ik ontzettend benieuwd naar hoe jij zou duiden... Uh, iets dat een ontzettend belangrijke rol speelt in mijn leven. Al heel lang, maar de laatste jaren steeds meer. En dat is dat... Uh, ik mezelf ervaar als een uh, hele, uh, heel emotioneel wezen. Dat heel veel voelt. En toch, uh, als je het dan veel mensen vraagt... zullen ze mij omschrijven als een harde vrouw. Kijk eens aan het uh, gevoelsleven van Sylvana Simons. Uh, Glenn, fijn dat je er bent. Goedenavond. Dankjewel. Uh, komen we veel te weten in die aflevering... over het gevoelsleven van Sylvana Simons? Kan je dat nog herinneren? Wat we doen, is in die zes afleveringen... komen we veel te weten over de persoon achter de beroemdheid. En eigenlijk is het een intieme blik in het leven van die ander. En ja, als je daarmee bezig bent, zo ook met al die camera's erbij... Uh -huh. dan ben ik zelf verbaasd, niet over het proces wat we met elkaar meemaken... maar verbaasd over wat je kunt zien. En ik ben ook erg benieuwd morgen hoe de mensen zullen reageren... op die intieme blik, onder andere in het leven van Zulfane, maar ook erg benieuwd in het leven van de anderen. Ja. Bijvoorbeeld Frisco of Lange Frans. Oh, Lange Frans ook nog. Kijk ja, eens aan. Lange Frans zit er ook bij, ja. Um, wat wil je zelf um, hiermee bereiken? Want uh, laten we eerst eens kijken naar wat, wat een kijker heeft... aan uh, therapie-sessies op televisie. En nu dus met bekende Nederlanders. Wat, wat, wat, uh, is dat, wat gaat het voor ons betekenen? Je zou kunnen zeggen, als een bekende Nederlander... Durft kwetsbaar te zijn. Als we in het intieme leven van de mensen mogen kijken. Uh -huh. zou je kunnen zeggen. wat let ons nog om de therapiekamer op te zoeken. en vervolgens in het vertrouwen en de veiligheid van die, therapiek, die uh, therapiekamer. onze kwetsbaarheid te voelen. en aan onszelf te werken. En een van de zaken. ik hou van mijn vak. en ik maak mijn vak ook maatschappelijk. Uh -huh. En dit is ook een van de manieren. ik zeg, de psychiater moet niet alleen maar blijven in zijn spreekkamer. Maar de psychiater krijgt heel veel te horen van wat er in de samenleving leeft. En de psychiater moet zijn vak ook maatschappelijk maken. En een van de zaken die ik prettig vind, is om therapie laagdrempelig te maken. Dat de mensen denken, ik zou er iets aan kunnen hebben. Het kan ook betekenis hebben voor mij. En de zaken die ik belangrijk vind, is dat we ons gevoelsleven leren verbinden met onszelf. Met het denken wat we de hele dag doen. Dat is ook interessant, want dat gebeurt ook in dat, alle kle dat kleinste stukje... wat we nu al horen van Sylvana Simons... waarin zij laat zien dat ze worstelt met het beeld wat anderen van haar hebben... Ja. en het beeld wat ze van zichzelf heeft. Is dat iets wat je vaak tegenkomt als psychiater? Dat dat ingewikkeld is de buitenwereld en je eigen innerlijke wereld... met elkaar verenigd krijgen? Dat is constant het geval. En een van de zaken waar, we, waar ik merk waar de mensen steeds mee te maken hebben... is met het oordeel. Hmm. We worden allemaal opgevoed met goed en kwaad... en we willen allemaal goed zijn... En we merken dat we ook dat we niet goed kunnen zijn... dat we niet perfect willen kunnen zijn. En dat stoort de mensen. Ja. En als je de dat levert conflict op misschien wel. Dat levert heel veel conflictstof op. En ik zie dat oordelen, het oordeel over jezelf... dat het zo ziek kan maken en mensen zo ongelukkig kan maken. En ik vind het prettig om de mensen te laten zien... als je een therapeut opzoekt, kan je leven lichter worden. En misschien kun je leren om in een harmonieuze relatie met jezelf... en met de omgeving te leven. Ik vind het heel belangrijk en ik hoop dat de mensen als ze ernaar kijken... dat terwijl ze kijken naar de verhalen van de verschillende mensen... dat als je zes mensen achter elkaar ziet, nee. iedereen heeft het eigen thema. Ja. En die beroemdheden die blijken dus ook gewoon levensthema's te hebben... die ook jouw thema's kunnen zijn. En dan zie je dat het gewone mensen zijn. En iedereen ziet alleen maar het romantische beeld van die beroemdheid. Maar beroemd worden is één, beroemd zijn is twee, de gevolgen daarvan. En dan heeft het ook nog eens invloed op je eigen leven. Als we dan toch over een blik van de buitenwereld hebben. Ik heb een aflevering natuurlijk zitten kijken. En je, jij werd ook uh, van heel dichtbij in beeld gebracht. <coughs> Pardon, terwijl je dus uh, zit te luisteren, je vragen formuleert. Ja, je stelt je ook wel kwetsbaar op, Glenn. Hoe, hoe vond je dat zelf? Ik stel me heel kwetsbaar op. Ik stel me kwetsbaar op omdat ik geleerd heb... dat de psychiater neutraal moet zijn, dat die moet in de spreekkamer blijven. En die moet niets van zichzelf laten zien. Mm. Wat ik nu doe, betekent ook voor mij en voor mijn beroepsgroep... dat ik een hele stap zet om naar buiten te treden en zoveel meer van mezelf te laten zien. En het zal best kunnen zijn dat mijn collega zegt... hoe doet hij dat nou en waarom doet hij dat? Mm. Die vragen zullen ze stellen en die vragen zullen ook bij mij komen. Want hoe vond je het om jezelf terug te zien? Heb je, heb je jezelf al, heb je al gekeken of niet? Ik heb gekeken. Hoe vond je dat? Het is gewoon heel spannend om jezelf terug te zien. En het is ook het is bijzonder om in het verhaal te stappen... want een van de mooie dingen, ik keek naar mezelf... maar ja. ik stapte ook in het verhaal. Dat gebeurde maar, gewoon. Dat gebeurde gewoon en aan het eind daarvan, hoewel ik het zelf was was ik ook de toeschouwer van wat er tussen die twee mensen gebeurde. En dat ik mezelf kon loslaten om te kijken naar het proces... dat vond ik heel erg prettig. En dat vond ik heel erg mooi dat ik dat kon. Hoe belangrijk was het voor je dat dit integer werd? Uh, dat het niet ja, al te veel, want dat heb ik met dokter veel wel gehad... dat ik dacht, ja, dat wordt langzaam aan vermaken. Uh, je ja. zet twee mensen tegenover elkaar, die laat je dan ruzie maken. En dan zeg je, nou, dan ga ik het voor jullie oplossen, dit conflict. Dat voor, gevoel had ik helemaal niet bij wat er bij jou voor gebeurt. Voor mij, ik ben dus, als ik daar zit, ben ik de therapeut. En als je me zal vragen, wat vindt Sylvana of wat vindt Lange Frans daarvan... zal ik dat nooit kunnen vertellen. Nee. Want op dat moment ben ik de therapeut... En ik heb ook het verhaal dat ik alleen maar naar hun verhaal luister... zonder oordeel, en ik dat hun proces laat zijn. Een van de dingen die ik vaak zeg... empathie is een woord dat heel veel gebruikt wordt... dat je je zo kunt inleven naar anderen. En ik zeg, je moet zo aanwezig, aanwezig zijn dat de andere zichzelf beter begrijpt. En voor mij, om het integer te laten zijn... ik wil dat die beroemdheden geen oordeel van mij krijgen... maar dat ze weten, ik ben daar geweest... Ik ben mezelf bezig geweest. En ik heb mezelf beter leren kennen. Hmm. En het is ook in, tegen, in die zin dat het ja, ook wel mooi gefilmd is. Hè? In een intieme setting. Het is prachtig gefilmd. Je hebt het gezien. Je geeft het hmm. nu aan mij terug. Het is prachtig gefilmd. Ik ben Faisland. Fais. Heel dankbaar. Allemaal jonge zijn mensen. zijn ja. ja. En die, ik ben ze dankbaar. Want het zijn allemaal jonge mensen. Die op een hele prettige manier het in beeld willen brengen. En ze hebben ook als doel. Ze willen ook. Dat voor ons. Voor het publiek dat we het nadenken over onszelf, dat dat dichterbij komt... dat we dat durven. En het leuke is, dat vond ik ook leuk, de cameraman of de geluidsman... of de redactie, die zeiden ook... goh, mijn leven verandert nu ook. Kijk eens aan, wauw. De eerste aflevering van The Therapist is morgen om 8 uur te zien... bij Viceland, televisieplatform van Magazine, een online platform. Glenn, dank je wel voor je komst. Naar nieuws je kan. Tot zover het zover zo ver. Nieuws inkomen. Daarin duizenden scholieren protesteren in de VS tegen wapenbezit. Natuurkundige Stephen Hawking overleden. En Britse premier meezet Russische diplomaten uit. The 23 De NAVO staat echt als één blok achter Groot-Brittannië. Heeft Rusland al gereageerd? Die zei dat ze dit als een, een vijandige actie beschouwen van de Britse regering... die totaal onacceptabel, ongerechtvaardigd en kortzichtig is. Naja, je kunt je voorstellen dat dat verlichten van die sancties... er voorlopig in ieder geval helemaal nog niet in zit. Not it all. Ik ga zijn steeds originele en verrassende insteek missen... We just wanted our voice to be heard about gun control. We want assault rifles to be banned. Honderden scholieren die de school zijn uitgelopen. The worst thing that you can do is stop hoping and stop protesting... and stop spreading your voice. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink vanuit Haarlem vandaag. Ik wens u veel plezier met luisteren. Tot morgen. NPO Radio 1. NOS -journaal. Duizenden Amerikaanse scholieren zijn weggelopen uit de les... uit protest tegen wapenbezit. Ze bleven 17 minuten weg. Eén minuut voor iedere dode die vorige maand viel op een school in Florida. De gouverneur van Limburg vindt dat de samenleving de burgemeesters moet steunen. Dat zei hij in reactie op de bedreiging van burgemeester Hoebe van Voerendaal. Die werd bedreigd met een pistool. De gouverneur vindt dat de samenleving zich moet uitspreken. Veel mensen weten weinig van de inlichtingenwet, waar vorige week een referendum over gehouden wordt. 40% weet bijvoorbeeld niet dat er strooks op grotere schaal afgetapt mag worden, blijkt uit onderzoek. Critici vrezen dat door de wet de privacy in gevaar komt. En de evacuatie van mensen die dringend zorg nodig hebben in het Syrische Oost-Ghouta verloopt moeizaam. Vandaag zijn maar 25 mensen uit het gebied gehaald. Er zitten in totaal 1000 mensen die snel een dokter nodig hebben. Het weer, Peter kuipers Het is op de meeste plaatsen helder. In het noorden is het nu 6 graden. In het zuiden een graad of 10. En vannacht blijft het op de meeste plaatsen helder... en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 1 of 2 graden boven 0... in het noorden en het oosten van het land. Een beetje vorst aan de grond is daar ook mogelijk. En zo'n 3 of 4 graden in het zuiden van het land. Er komt bewolking aan vanuit het zuiden. En morgenochtend is het dan in het zuiden van het land al bewolkt. En aan het einde van de ochtend gaat het daar ook uit regenen. Het wordt dus een vrij regenachtige middag in de zuidelijke provincies. In het midden en het noorden van het land blijft het het grootste deel van de dag droog. Is het ook behoorlijk zonnig. En dan voelt het dus nog echt lenteachtig aan. Met temperaturen van zo'n 11 of 12 graden. Ja, grote verschillen dus. Met veel lenteachtig weer in het noorden. En meer bewolking en regen in het zuiden van het land. Vrijdag dan komt er een stroming op van koude lucht uit het oosten. Het wordt dan een graad of vijf. Het gaat ook regenen in de middag. En vrijdagavond dan gaat die regen op sommige plaatsen over in natte sneeuw. En hier en daar gaat die sneeuw ook blijven liggen. En zaterdagochtend is het dan hier en daar een beetje wit. Uh, het is dan ondertussen, de, uh, de temperatuur is gezakt... naar zo'n vijf of zes graden onder nul. Een stevige oostenwind hebben we dan, uh, wel veel zon. En uiteindelijk komt de temperatuur overdag nog uit... op zo'n 1 of twee graden boven nul. Maar goed, daar is, dan is de lente eventjes echt ver weg... Dan voelt het winters aan. Ook zondag hebben we nog dat koude weer. Pas vanaf maandag krijgen we, met veel zon overigens... weer temperaturen beduidend boven het vriespunt. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. De files zijn aan het oplossen. De meeste vertragingen is er nog in het midden van het land. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd... op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen knopend watergasmeer en knopend Amstel... is de vertraging in een kwartier, zijn twee rijstroken dicht... Op de N344 Apeldoorn richting Holten, tussen Twello en Deventer, een half uur vertraging. En op de N348 Doesburg richting Zutphen, tussen Brummen en de aansluiting met de N314, drie kwartier vertraging. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag presenteert de Peiling van Dijs. Goedenavond en hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Dit is de Dag vanuit Haarlem. Veel mensen willen graag in Haarlem wonen, maar er zijn te weinig huizen op dit moment. Er is woningnood in Haarlem. In ons Haarlem, daar kunnen gezinnen. En starters zoals ik. Ook gewoon een huis kopen. De inwoners van Haarlem zijn klaar met de verkeerschaos in hun stad. In ons Haarlem sta je niet elke ochtend in de file. Haarlem gaat gewoon weer uh, stromen. Dus als u in het college komt, dan kunnen we u daarop afrekenen. Zeker. CDA Lokaal vindt Haarlem de mooiste stad van Nederland. En wil dat graag zo houden en uitbouwen. Ik vind Haarlem de mooiste stad van Nederland en wil het graag zo houden en uitbouwen. Drie jaar geleden maakte u D66 de grootste partij hier in Haarlem. Maar het werk is niet af. Ja, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang, ook op NPO Radio 1. Over precies een week mogen we naar de stembus. Met Dit is de Dag zijn we deze week elke dag een uur lang live op locatie in het land. En vandaag peilen we dus de stemming in Haarlem. Elke dag staat er ook een partijcentraal. Vandaag is het de beurt aan de grootste linkse oppositiepartij van ons land, GroenLinks. We zitten in, hier in het toneelschuurcafé. Ik heb lang geoefend op dat woord, het is best moeilijk. Ja. Robert Berghout, leider van GroenLinks ter plekke. Maar het is me gelukt. Het kan wel zijn dat er af en toe een toneelvoorstelling wordt omgeroepen. Gewoon rustig blijven, alles komt weer goed. Ook de Gast GroenLinks-partijleider Jesse Klaver. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. En ook de gast naast mij, commentator Esther van Velema. Hartelijk welkom. Dank je. Jij bent hier geboren. Ik ben hier geboren. Op maar spectaculaire dat... wijze. In, ja, zeker. Mijn moeder die was dat niet van plan om hier te baren. <laughs> uh, maar zij, volgens mij had ze een vergiftiging... Uh, dus het moest acuut, dus het moest hier. En daarna ben ik hier eigenlijk nooit meer geweest om te wonen. Vandaag is de eerste dag. Maar ze zo, was hier op visite dan bij iemand? Of ja, zo? volgens mij wel. Oh man, je ja. weet het zelf niet meer natuurlijk. Niet helemaal. Nee, heb je wat met Haarlem? Nee, niet als je nooit meer terug geweest bent. Nou ja, je geboortestad staat natuurlijk altijd in je paspoort. En dat geef je altijd op. En er woont hier familie. En uh, ik vind een hele mooie stad wel een beetje elitair. Maar um... Beetje elitair? Ja. In welk opzicht? Nou, er wonen natuurlijk heel veel hoogopgeleide mensen... die allemaal op uh, GroenLinks stemmen. Nee, dat is een beetje flauw. <laughs> um... Geeft niet, toch? Het ja, is wel een goed begin van de buitenland. Ja. ja, dit is wel echt... Even... Ja. Ja. Oké, okay. Meneer Klauven, komt u vaak in Haarlem? Nee. Niet? Is, heeft u er gevoel bij... Um, ik kom er niet zo vaak. Ik heb er niet een, een, een bijzonder gevoel dat ik er iemand ken die er, uh, die er vandaan komt. Be behalve dat hij me gek lult over hoe mooi de stad is. Oh, dat is wel. <laughs> Oké, okay. Robert Berkhout, u bent leider van uh, de GroenLinks-Citerplaats. Is het een mooie stad, ja? Ja, ik vind het, een van de, ik vind het de mooiste stad. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van Haarlem is eigenlijk de perfecte stad. En uh, die kwam vervolgens kwam ik een uur lang niet meer van hem af. Want hij zei van ja, het ligt tussen de duinen en tussen Amsterdam. Het ligt dicht bij Schiphol. Het heeft een mooie historische binnenstad. Hij ging maar door. Ik was overtuigd. Ik ga hier niet meer weg. Oké, okay. en u bent al uh, acht jaar zit u in de raad hier? Hè? Nee, nee. nee, nee dat, uh, Twintig jaar, dus, nog veel langer. <laughs> Zo voelt het misschien wel. Nee, het uh, is mijn eerste periode. Het is de eerste periode jaar. die u afgerond heeft. En u bent nu lijsttrekker. Klopt. Het toneelschuurcafé, wat, waar heeft u het meer mee? Met een toneel of met een café? Met een café, denk ik. Oké, okay. ja. komt u nog wel eens. Uw eerste gemeenteraadsverkiezing als partijleider. Is ja. de campagne erg anders dan uh, voor de Tweede Kamer, voor u? Ja, zeker. Het is heel anders. Uh, de, de intensiteit is, is, is totaal anders. En, en bij, bij de Tweede Kamerverkiezingen gaat het over de Tweede Kamerfractie. En uh, speel je een veel grotere rol. En, en hier ben je vooral heel erg ondersteunend aan, uh, aan alle lokale lijsttrekkers. Is het en ook min, minder druk? Uh, in die zin is het minder intensief. Het is nog steeds druk, maar, uh, maar, maar minder intensief nog dan de Tweede Kamer. En u gaat overal winnen waarschijnlijk, hè? want vier jaar Deden. toen was er nog geen jesse-effect. Uh, nou ja, in de afgelopen vier jaar hebben we een enorme beweging gebouwd. En ik ben er wel inderdaad van overtuigd dat die beweging een hele mooie uitslag voor ja, kwam. Als u uh, niet wint uh, volgende week, heeft u een hele slechte avond, denk ik. Uh, ja, dat kunt u wel zeggen, ja. ja en dan de, de ING-bank nog mee. Leuk campagne-thema. Nou, de, de, de ING-bank... Ik ben heel blij dat de ING-bank van het gekke plan is teruggekomen om salarissen salaris te verhogen. Dan nog iets later gemogen? Terugtrekken van dat soort. Nou, voorstel? Ze, hadden dit ze hadden dit gewoon niet moeten voorstellen. Nee. Uh, en ik ben blij dat ze het hebben teruggetrokken. En uh, ja, volgens mij laat het zien. We hebben gewonnen. Uh, de maatschappelijke druk werkt. En uh, die, nadat wij onze wet hadden aangekondigd, heeft ook het kabinet gezegd. Wij, zelfs wij gaan nu uh, wettelijke mogelijkheden onderzoeken. En ik denk dat die druk heeft gewerkt. En het is zeer terecht dat ze het bizarre plan van 50% salarisverhoging van tafel hebben. Ja, okay. Coalitie bestaat hier uit D66, PvdA, GroenLinks en CDA. Is dat ook in Den Haag uw uh, ideale coalitie, als die een meerderheid zou hebben? Uh, ook dat is een coalitie als die een meerderheid zou hebben. Ik vroeg naar uw ideaal. Ja, maar ik, uh, uh, we zijn nu net. Uh, hoe zit, de, de Tweede Kamerverkiezingen daar uh, daar zijn we nog ja, lang je niet. Je mag dus altijd dromen, zeker bij GroenLinks. Dus, dus een, nieuwe, een nieuwe coalitie vormen, daar zijn we nog niet naartoe. En we gaan het eerst eens hebben over de favoriete coalities hier in de verschillende steden in het land. Ik denk okay. dat dat beter is. U zegt niet, het lijkt me een leuk kabinetje. D66, Partij van Arbeid, GroenLinks, CDA. Uh, met uw gehoor is niets mis. <laughs> <Nee>. <laughs> u, u bent aan het regeren. Hij is niet meegaan doen. Het regeren hoe? klinkt wel lekker zo, ja. Is het ook dus zo, toch? Ja, partij, ja, dus we ja. zitten hier in de coalitie. Ja, is dat ja. alleen maar fijn of doet het ook pijn? Nou, weet je, het is uh, in het begin van deze periode deed het wel pijn. Want toen was het echt nog een anders economisch klimaat dan dat nu is. We moesten flink bezuinigen en dat merk je in de stad. Maar nu, uh, uh, de, de, het, het gaat beter, economisch. Ja. De stad groeit ook. Uh, dat betekent wel dat de wensenlijstjes ook gigantisch toenemen. Maar ik vind het nu wel een heel interessante en uh, bijzondere periode. Ja. Ja. Uh, wat dacht u toen hij onderhandelde over een nationaal kabinet? Ja, weet je, ik hoopte natuurlijk dat wij gewoon bam, 30 zetels... Ik was helemaal in... in uh, vorig jaar, een jaar geleden, gingen we zo hard uh, knallen. Dus ik dacht, we gaan ervoor. Zwaar teleurgesteld over die 14 zetels. Eerste instantie wel. Ach nee. Nee, ja. En, maar, en ook teleurgesteld dat we uiteindelijk niet meededen. Maar als je dit nu zo ziet, als je nu een jaar verder in dit kabinet ziet... denk ik, nou, goede keus. Ja? En, en toen die afhaakte, dacht u nog van nou, wat doe je nou? Ja, tuurlijk. als je de kans hebt om te regeren ja. en echt iets te veranderen, want dat moet, ja, dan moet je daar altijd zo lang mogelijk bij blijven zitten. U was even ja. boos op hem. Even boos, ja. Maar toen hoorde ik nou, hoe het dat echt. Het is wel wat... goed om te horen, toch? Ja, ja, maar goed. Maar als, ik denk dat wij een heel groot probleem zouden hebben als ik dit voor het eerst zou horen. Sterker nog, het gevoel wat, wat Robert heeft, is hetzelfde gevoel als wat ik had. Natuurlijk had je liever gewild dat dat zoiets slaagt, maar we hebben honderd dagen onderhandeld en zijn er niet een, uitgekomen. Maar het was een beslissing van u om niet verder te gaan. Zeker, het was een beslissing. En hij en... was daar boos over, zegt hij net. Nee, maar ik zeg, ik, ik kan het, ik, als ik dit voor het eerst zou dat zou een probleem ja. zijn. Ja, ik, snap het gevoel heel ik snap dat gevoel heel goed. Ik, vond, ik baalde er zelf ook van. Maar ja, wat ik zeg, wij houden onze rug recht. Dat heb ik toen ook ja. verteld. Uh, en al snel was Robert het ook daar. Dan <gif> moet je het, misschien zelf maar het heeft even geduurd. Ja. Nu knikken we het. Inmiddels is hij erin. We heeft even zijn knie. Ja. Ja. Nee, zeg maar, oh dit ga ik in de gaten houden. Als je het vaker doet, dan wordt het voorgezegd. De komende uur gaan we over allerlei zaken praten uit de actualiteit. Over wat er speelt in deze gemeente: wonen, mobiliteit en natuurlijk ook duurzaamheid. U kunt meepraten, net als alle andere de politiepartijen uit Haarlem zijn hier uitgenodigd. En die zijn hier vanavond ook. En als u vanuit huis mee wilt praten, dat is lastig. Maar kom dan langs aan de Lange Begijnenstraat 9 in Haarlem. De Peiling van Thijs. Waar alle partijen in Haarlem het wel over eens zijn... is dat er in deze stad een groot tekort aan betaalbare woningen is. Maar over hoe het probleem moet worden opgelost... daar lopen de meningen over uiteen. Hoe groot is de woningnoost, meneer Berkhout? Ja, die is fors. Um, uh, je moet maar eens op Funda kijken in Haarlem. Er is eigenlijk geen uh, betaalbare woning meer te vinden. Starters hebben het ontzettend uh, lastig als het om koopwoningen gaat. Maar ook. U, u uh, bent nog best wel jong. Bent u wel gestart met wonen? Nee, ik kan dus niet starten. Ik zit zelf in datzelfde probleem. Ik zit in een huurwoning... Zit ik? Uh, op dit moment goed. Ik kijk ook met een schuin naar mijn vriendin. Maar we willen wel de volgende stap. Zij denkt er heel anders over. Ja, uh, ja maar nee, Het, het uh, kan heel interessant worden. Ja, in ja. Trek, heel uh, ja. ja. ja, ja hier moeten we niet te uh, ver op gaan. Nee, maar, Ze ja. wil inloop nu weg, zie we ik. We hebben ja. net jullie relatie al besproken. Dus. Ja, Oké, okay, word nee, wordt wel, het zo'n avond. Het is een urgent probleem. We hebben we nog niet eens over de oplopende wachtlijst. Maar u zegt, ik, huur, ik zou graag willen kopen. En er is, geen, er is geen betaalbare woning beschikbaar? Nee, op dit moment. Volgens mij was er nog maar... Uh, we hebben een maand geleden een makelaar uh, langs gehad in een van de debatten die toen al bezig was. En die zei, dus nog maar één woning onder de twee ton te koop in Haarlem. Zo. Nou, dat laat wel iets zien. En u bent al een tijdje aan het regeren. Ja, maar dit is wel iets wat groter is dan Haarlem. Dit is een regionaal probleem. Uh, je ziet het uit Am in Amsterdam ontstaan. Je ziet het eigenlijk in de hele Randstad ontstaan. En sterker nog, wat er bij Haarlem gebeurt, is dat de Amsterdammers... Uh, die hun huis verkopen met overwaarde naar ons toe komen. Ja, en daardoor gaan de prijzen hier omhoog en kunnen gewoon een halenmis naar ja, Nederland. Uh, we zijn misschien te aantrekkelijk. Wat gaat u eraan doen? Ja, dat is de goede vraag. En die, is, die vraag Dank is niet eerder gesteld uh, deze uh, oh, campagne-tijd. Nou, dat is gek, raar. Heel gek. Wat is dit voor een stad? Uh, ja, nee, dat is, elke avond uh, speelt dit. En uh, de, de partijen <laughs> hebben daar verschillende ideeën over. Iedereen is er wel mee eens dat we moeten gaan bijbouwen. Maar dan is het belangrijkste voor uh, wie bouw je, waar bouw je en wat bouw je dan? Uh, want, zeg het maar. Nou ja, wat ons betreft is dat betaalbare huurwoningen, eh, kleine huurwoningen en koop voor die starters. Dus kijk naar je doelgroepen, hè. kijk naar die, uh, die starters die geen huis kunnen vinden, kijk hoe je die wachtlijst omlaag kan, uh, kan brengen. Daar moet echt fors wat bij. Dat idee van die middeldure huur, die soms wel, hè, er zijn partijen die zeggen, joh, middeldure huur, dat kan tot 1200 euro in de maand zijn. Volgens mij is dat geen middelduur. Dat is veel. Volgens mij kan uh, geen enkel uh, iemand met een inkomen op die... Uh, dat is geen middelduur meer. Heeft u werk na, naast uw rit, laad, raadslidmaatschap? Ja, net okay. als de meeste raadslid. Ja, precies. Dus ja. u kan wel iets betalen. Ik kan wel iets betalen, maar 1200 euro in de maand... dan hou ik niet veel meer over. Dat gaat niet lukken. Nee. Nee. Nee. Dus bouwen, bouwen, bouwen. Ja. En zowel uh, huurwoningen als koopwoningen. Ja. ja. En waar? Ja, en waar. En dan zit je inderdaad uh, in Haarlem... in een compacte stad. Uh, we, hebben, we zijn niet, uh, niet stilgestaan de afgelopen jaren. We hebben geïnventariseerd waar dat kan... We hebben zogenaamde ontwikkelzones. Maar het zal vooral verdichting zijn. Hè? Dan ga je echt in de, in de bestaande stad ga je, uh, de hoogte misschien in. Nou, en dan kom je tegen gevoeligheden aan. Ja. Uh, we hebben een historische binnenstad. Daar wil je niet de hoogte in. Uh, bij, uh, zo loop je zich allemaal zaken aan. We zien eigenlijk een hele concrete. zien we nu opdoemen uh, aan de rand van de stad. Uh, rondom de Oostpoort heet dat. Bij station ja. Dat is grond die in het uh, gemeentelijk bezit is. Uh, dat maakt het makkelijker. Om dat zou je te kunnen bouwen, bouwen ja. En, um, en het is rondom een station. En dat vinden wij als GroenLinks heel belangrijk. Een OV-knooppunt. Want het volgende thema vanavond is bereikbaarheid. Oh, dat gaat u al vast verklappen. Ja, maar is, aan, uh, is dat een mooi natuurgebied? De, de nee, helemaal nee, nee, nee. nee. Bedrijventerrein? Uh, in tegenstelling tot uh, landelijke partijen die, die misschien pleiten voor bouw in het groen. Nee, daar blijf niet? je vanaf. Oké, okay. ja. meneer Klaver? Het, het zijn uh, prachtige woorden. Ja, helemaal mee ja. eens? Nou ja, volgens mij moet je niet in het groen bouwen. En, uh, maar ik heb me laten nou vertellen, deze stad... die kent al niet zo heel veel ruimte. Als je in de binnenstad of in de stad gaat bouwen... zit je heel snel op groene gebieden. Ja, nou ja dat, dat blijft uit. Ik vind dat je daar zoveel mogelijk moet wegblijven. Uh, uh, zoals Robert zegt, er is ook nog een, een richting een bedrijventerrein. Daar is dus al grijs, zou je kunnen zeggen. Daar zijn wegen, daar, daar is al gebouwd. En kijk op welke manier je daar kan uitbreiden. Ik, ik denk dat dat heel verstandig is. We hadden het zojuist over het, het bouwen. Ik, ik ben, uh, we zijn al even op campagne. Maar ik ben, ik ben nog geen politieke partij zei Nou. Wij willen niet bouwen. Doe maar niet, doe maar, maar niet. Maar niet. Nee. Dus uh, er wordt tegen elkaar opgeboden bijna van... wij gaan er 10.000, wij gaan Hoe, er, hoeveel doet u er? En, Nou, dat is dus precies het pro probleem van deze campagne. En dat is... Uh, nou, ik, ik sta helemaal achter die jo. Je moet niet elkaar over... Ja, dat moet ik eventjes weer terug doen six, voor die six, opmerking. Hij ja, zit eruit het knie. Ja, ik ja. zie ja. ja. Nee, um, uh, er zijn partijen die technica opbieden van zoveel duizend, zoveel duizend. 15.000, 16.000. Uh, dat is, dat is, dan los je het probleem niet op. Je moet dus kijken wie, uh, voor wie, waar en hoe. En wat wij zeggen is, je hebt die ontwikkelzones. Uh, yeah. Daar is capaciteit voor 7500 woningen. Als we het dan toch een beetje concreet worden. En je hebt stations Spaan Wouden op een daaromheen. En daar zou je 2000... Nou, Plus, minus kunnen bouwen. We komen dus op 10.95 ongeveer in totaal. Ja, dat is niet nou, nou ja, wat ik denk dat. Um, en, dit is dus, hier gaat de gemeente over. Hoeveel woningen bouw je en waar kun je die bouwen? Wat ik zou willen toevoegen daaraan. Is dat het heel belangrijk is. Dat het betaalbaar blijft. Want in de discussie over heel veel bouwen. En middenhuren. wordt er al snel gesproken over 1200 euro. En in, uh, in andere steden hoor ik ook wel bedragen nog hoger dan dat. Ja, volgens mij is dat geen middenhuur. Dus de vraag is. Hoe zorg je ervoor dat de woningen die er nu zijn. dat die beschikbaar. of dat die ook echt middenhuur zijn. Dat is nog iets anders. We hebben ongeveer een miljoen woningen op dit moment in, in dat middenhuursegment. Mm -hmm. Maar doordat de huizenprijzen stijgen, stijgen ook de huurprijzen ja, schiet mee. schiet niet op. Ja. En, kan je daar wat aan en, doen? Ja, dat kan. Dan moet de Rijksoverheid wat aan doen. Dat moet je, dat moet je maximeren. Want als je dat niet doet. moet dan je gewoon dan zeggen: die woningen mogen niet in Je moet dan dat Je moet dat niet met. Bij ja, de, WO, ja, de WOZ-waarde moet je het niet allemaal mee laten groeien. Omdat ik denk dat als je dat, uh, als je dat wel doet, dat wonen echt onbetaalbaar wordt. En, ja. ja, 1200 euro. Een beginnende politieagent visie. Ongeveer 17, 1800 Komt euro. Hoe wil je dat betalen? Meneer Moussa Arnand. Lijsttrekker van Jouw Haarlem. Goedenavond. Goedenavond. Vroeger van de Partij van de Arbeid? Ja, vroeger. Afgesplitst? Ja, zeker. Vanwege wonen? Nou, <laughs> nee, was dat maar zo. Oh. Nee, nou om goed. even terug te komen op wonen, Waarom inderdaad. Een mooi thema. Um, het probleem zit meteen in de een betaalbaarheid. Vraag. Meneer Klaver stelde een vraag. Sorry? Ook, ik zei: waarom wel? Ik was nu, nu benieuwd. Ja, mag. Nee, Nieuwsgierig houden mensen. Oh over. ja, dat is, dat is een kwestie dat uh, hier breed uitgemeten in de media heeft gestaan. Dus, uh, maar even terug naar. De, de, de inhoud. Oké, okay, wonen. Sorry, ik, maar. Ga, ik ga. Ik ga ook niet vragen waarom je je hand op de knie van Robert legt. Dus, uh, <laughs> dat heeft hij net ja? uitgelegd. Dat heb ik net. Uh, nee, even terug naar de inhoud. Ja, Kijk, uh, het probleem is meteen die betaalbaarheid. Uh, GroenLinks wil vooral verdichten. Dat betekent ook dat de bouwkosten echt gewoon veel duurder zijn... dan bouwen op een echte bouwlocatie. Dus ik vraag me al, jullie zeggen vanuit nou, de helft moet sociaal zijn... en dan vooral voor jongeren. Robert, hoe ga je dat in godsnaam financieren? Want de bouwkosten zijn gewoon hartstikke hoog. En uh, willen jullie er ook nog eens een keer groen uh, bouwen, hè, de gasvrij, et cetera. Dat is gewoon onhaalbaar. Ja, we hebben deze discussie eerder gevoerd in de afgelopen debatten. Kijk, uh, wat ons betreft, dus ik zei de kaders zijn duidelijk. We bouwen niet in het groen, dus we moeten verdichten. Daarnaast is die opgave. Verdichten betekent bouwen in de stad. Ja, in de ja dat is misschien kernen. alweer meteen. Ja, nee, nee, geeft inderdaad. niks. Ja, ik uh, bouwen in de bestaande wijken. Ja. En het makkelijkste is, ik zei het net ook, in de bouwen op de terreinen die in eigen bezit zijn. Hè? Grond van de gemeente zelf. Dan bepaal je ja, zelf. Maar, de... Robert, waar dan? Nou, rondom de Ikea bij de Waardenpolder is grond in ons eigen bezit. Ja, dat is even net, goed om te zeggen, dat ik, ik heb me een beetje voorbereid... de Waardepolder is niet een prachtige polder, dat is een industriegebied. Ja, goede... Ja, goede industriegebied. Wans, nee, ja. Het, is, het is wel echt een prachtig industriegebied... waar je dus ook prachtig kunt wonen. Ja, precies, maar het is niet groen of zo, ja. toch? Ja, met ja, mooie het, gren, het, gren, het grenst echt hartstikke aan het groen, namelijk Spaarwouden. Dus, Oké, okay, uh, bent u ervoor om daar ja, te bouwen? Ik ben daar hartstikke voor. Uh, ik heb daar ook met gestrekt been uh, erin gestaan... om uh, hem uh, ja, ver te krijgen Bruno dat hij ook een keer akkoord gaat met wonen, van, voor... Maar even het positieve kijk is dat we eigenlijk... met z'n allen wel erkennen dat er woningnood is. Ja. We moeten een volgende stap zetten... en het lef hebben om te kijken van... wat is nou haalbaar? Maar Want... zegt u eens, wat is uw oplossing? Uh, wij kiezen om een stap verder te gaan dan alleen de Waardepolder. Kijk ook uh, om, om de gemeentegrens heen. Uh, probeer te kijken, bijvoorbeeld uh, hebben wij geopperd... het zuidelijke deel van de Poelpolder is een uh, tamelijk grote polder. Daar zou je dus ook echt kunnen wonen en dat bouwen. Klinkt, dat klinkt heel mooi. Is dat een mooie polder? Nee, dat, je dat, ik, dat, dat, dat is een groene polder. Dat is een groene polder. U zegt niet doen. Nee, niet doen. En dan dus de vraag, kijk, dan moeten we echt eerlijk zijn. Op het moment dat jullie zeggen we gaan 10.000 woningen bouwen, waarvan 50% sociaal. dan zeg ik door verdichting, Robert, ga je dat niet realiseren en dan verkoop je gebakken lucht. Oké, okay, Robert Berkhout en daarna meneer Giebels. Ja, nou ja, zoals ik net zei, we hebben de ontwikkelzones waar we aan de bak zullen moeten. Daar hebben we al gerealiseerd. We zeggen we van, joh, daar kunnen er 7500. En, uh, en het wordt een hele opgave. Dat ben ik met je eens. Ik denk, dat we wel, uh, uh, ik denk niet dat het onhaalbaar is. En ik denk ook niet dat we de Groene zomer uh, daarvoor moeten opofferen rondom Haarlem. De Groene zomer, dat is het gebied eromheen waar je het Dat zijn alle groene had, polders. Ja, we, we die wij de groen houden. Van de meest Het is, is moeilijk als je groen links bent. Dan ben je voor groen, maar ook voor wonen. Dan moet het allemaal op één plek waar het duur is. Ja, nee, en je, je wilt moet, uh, weer niet duur bouwen. Kijk, en daarom moet je dus gaan kijken naar vooral uh, kleinere betaalbare huurwoningen. En je moet ook zoeken... hoe je dat samen met projectontwikkelaren kan doen. Ik, ik, ja, ik mag hopen dat dit voor iedere partij... Een, een dilemma is. Want als je een stad... leefbaar wil houden, dan is het heel belangrijk... dat er voldoende ruimte is om te re kunnen recreëren. Als je wil fietsen, dan moet je, dan moet je, of wil sporten... in de buitenlucht, dan moet je daar makkelijk kunnen komen. Dus... Voor iedereen is dat de opgave. Ik wilde op één ander punt reageren eigenlijk. Dat ging over als je uh, duurzaam wil bouwen of uh, een huis zonder aardgas. Uh, de kosten en de terugverdientijden, die gaan zo, dat loopt zo snel op. Dat het eigenlijk al echt aan het lonen is om gewoon duurzaam te bouwen. En het hele verhaal dat dat te duur zou zijn of dat, dat de kosten enorm omhoog... Ja, sorry, dat is echt mee, een verhaal uit de vorige ik wil eeuw. Even naar meneer Giebels, want we gaan, Giebels, we gaan uw, uw industrieterrein volbouwen, heb ik net gehoord. Ja, dat is heel uh, onverstandig. Want het mooie van Haarlem is juist dat het een stad is, een gevarieerde stad... waar je kan wonen, winkelen, van cultuur kan genieten, maar ook kan werken. En, uh, er werken veel mensen in die polder? 14.000 werken okay. in de Waardepolder. Uh, 1100 bedrijven en dat zijn ook heel veel maakbedrijven. Die maken herrie, die hebben. Uh, herrie? Ja, die maken lawaai. Oh, daar wil je uh, niet bij wonen. Uh, nee, daar wil je niet oh, bij dat wonen. dat zegt u juist om te dreigen? Uh, nee, ik zeg niet om hem te dreigen, ik zeg omdat het de realiteit is. Daar wordt gewerkt 24 uur per dag. En GroenLinks en enkele andere partijen willen dus uh, woningen daartussen zetten. En wij uh, voorzien dan overlast. Uh, bedrijven en burgers krijgen last van elkaar. En ik weet ook dat dan bedrijven verliezen. Die zullen weggaan. Ja. En uh, ja, uiteindelijk ga je dan uh, Haarlem verlies zijn bedrijventerrein. Maar de mensen moeten ergens wonen. Klopt, maar niet in een bedrijventerrein met dan... maakindustrie. Ik denk dat je serieus in Haarlem heel weinig ruimte hebt. Dus okay. 16.000 woningen is echt te veel. 10.000, zei hij, 10.000. 10.000. Kan nog net? Kijk, de IKH, onze industriekring Haarlem, de uh, vertegenwoordiger van die bedrijf, die heeft al een gebaar gedaan. Ja. Want het gebied waar Robert het net over had, dat is het gebied sport. Ja. Dat is, dat is al waardepolder. dat is al bedrijfterrein. Wij hebben gezegd, wij willen als bedrijfsleven een gebaar doen. Mooi. Daar mag een combi van ja, wonen en maar het, het is toch niet van u? Het, gebied, ja, het is maar toch van ons allemaal. Het leuke van de Haarlem is... Staat dat, dat de verhouding hier? De, nou, de, de bedrijven zeggen, jullie mogen hier een stukje grond hebben. Nee, de verhouding is dat je met elkaar samenwerkt. En we hebben een convenant met de gemeente Haarlem, al tien jaar... En dat gaat perfect. Daarom is Haarlem zo'n onwijs mooie stad... Okay. waar gewoond en gewerkt wordt. Niemand kan er meer een huis kopen, heb ik gehoord. Alleen, uh, de druk op de huizen is groot. Heel veel Amsterdammers willen in Haarlem komen wonen. Ja. Dat moeten we natuurlijk wel helpen faciliteren. Okay. Maar niet in grote aantallen. Ik ga, anders... We gaan eerst even naar meneer Klaver. Die staat achter u. Die is van CDA. Geen familie, ja. hè? Nou, daar uh, gaan we het nu komen. <laughs> we hebben elkaar uh, op feestjes nog niet ontmoet. Niets, maar uh, nee. wat niet eerst kan er komen. Uh, Klaver Yese, dit is een, Jan. Jan, dit is Jesse. Ja. Klaver is Dag een typische Noord-Hollandse uh, naam. Dus dat ik weet niet begrepen, hoe Klaver ja. in Zeeland terecht is gekomen. Nou, in, maar ook ik... in Haarlem kan je dus op Klaver <laughs> stemmen. Maar dan kom je bij het CDA terecht. Wacht even, voor je het weet komt ja, u in Zeeland terecht. Is, ik, het is niet in Zeeland terecht gekomen. Maar mijn familie is uit uh, Amsterdam via Leiden naar Brabant gekomen. Kijk, ja. Oh, ja. Nou, maakt niet uit. Dat komt wel weer goed. Wat wilt u met Klaver wonen? Ja, wij zijn het uh, denk ik uh, best wel vergaand eens met, uh, met GroenLinks. U zit ook op, samen in het college? Op, op, op één punt, dat is het bouwen in het Waardepolder. En ik wil eigenlijk het volgende dilemma aangeven. Want ik ben het met de vorige woordvoerder van het bedrijfsleven ben ik het, uh, uh, ook vergaand eens. Het gaat over beroepsonderwijs. In jullie programma zeggen jullie... Uh, er moet beroepsonderwijs gerealiseerd worden in de waardepolder. Daar hebben we bedrijven voor nodig, daar hebben we stageplekken voor nodig. Uh, juist van die bedrijven... In de waardepolder, die juist nu al door de discussie over wel of niet wonen in de waardepolder stoppen met investeren en waar de dreiging serieus aanwezig is dat die weggaat en dat werk dus verdwijnt. Dus mijn vraag is: het dilemma wat ik voorleg is: kies je voor beroepsonderwijs of kies je voor wonen? Als ik daarop uh, mag reageren. Volgens mij is het niet zo zwart-wit. Volgens mij zijn we juist de stad die inderdaad een ik NOVA... Wel, uh, scherp, een scherp college Ja, hij stelt hem heel scherp. Ja, dat doet hij goed. wel goed, meneer uh, ja. Klaver van het CDA. Nee, maar het is... Um, dat doen die Klavertjes ja, op de ene. Van het een een een de CDA wel, ja. Maar volgens mij... Uh, jij probeerde het net uh, al een beetje, Thijs, al een beetje te porren... door te zeggen, joh, er zit hier wel een overkoepelend probleem... als het gaat om in de gemeente. Dus wat ons betreft, je moet die discussie zo breed mogelijk insteken. Maar dan, tuurlijk, wij horen ook de geluiden van... wat gebeurt er dan uh, onzekerheid voor de ondernemers? Misschien als speculatie optreedt. En uh, je moet dat niet jaren laten voortduren. Maar als we de komende periode ingaan... en we hebben een serieus probleem voor Haarlem... dan moeten we dat ook serieus oppakken. En dan gaan we niet nu al van tevoren zeggen, daar blijven we vanaf. Oké. Okay. Ik wil nog even de, de Partij van de Arbeid horen. Hè? Ah, ja, maar we moeten echt door, want er komen meer problemen. Meneer Floor Roduner, als ik goed geïnformeerd ben. Ja, ik ben uh, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Um, en nou, volgens mij kunnen we het met GroenLinks op heel veel punten eens zijn, gelukkig. Maar um, ik denk dat er nog wel twee verschillen van mening zijn. Aan ik wil Bekoe eentje horen. Nou, ik, ik, eentje waar we wel uitkomen, volgens mij. Nee, eentje waar u niet uitkomen. Nou, dat, dan, dan, dan, dan spreek ik, dan spreek ik uh, meneer Klaver even aan. Oh, en uh, hoop, ik dat, hoop ik dat hij uh, zijn, uh, zijn collega Robert Berkhout ook daarop weer even aanspreekt. Doe maar. Dat gaat over betaalbaar wonen namelijk. Uh, het gaat over hoeveel betaalbare woningen wil je bouwen. Uh, wij van de Pryvnaar, kiezen de helft minimaal betaalbaar te bouwen. Echt sociale huurwoningen. En uh, GroenLinks in Haarlem uh, gaat eronder zitten. Uh, dus het is een uitdaging, denk ik, aan GroenLinks om ook dat tandje daarbij te zetten. Even die stap extra te zetten. U doet meer we... sociale huurwoningen in uw ja, programma dan, we, dan GroenLinks? Ja, uiteindelijk wel. Uh, zowel in absolute aantallen, maar dat is omdat we meer bouwen. En uw vraag, maar ook is, in percentage. Uw vraag is waarom? Ja, maar onze vraag is waarom. En onze uitnodiging is om uh, ook... Meer sociale huurwoningen te bouwen, ja. ja. Dat vermoed ja. ik al. Berk... Oh, meneer Klaver, ja. Nee, de vraag was aan mij waarom meneer Berghout, Dat weet ik niet. Ja, dus, uh... Meer Berghout. Het, dus, ja. het is wel een leuke manier ja, van mij ja, ja. Door Het kost mijn... allemaal tijd, man. Om de allemaal te laten aanspreken. Nee, maar het is waar ik al mee begon is. We moeten niet over elkaar inbuiten door te zeggen 16.000, 15.000. Ik vind het een heel ambitieus streven om te zeggen 5% sociale huur. We moeten flink aan de bak hier in Haarlem. Wij vonden 40% al ontzettend ambitieus. PvdA gaat de boven zitten. Volgens mij kunnen we elkaar uitstekend vinden. Oké, okay, komt u uit samen. Daar gaan we nu niet over door. We gaan praten over de bereikbaarheid van Haarlem. Dat is ook een groot probleem. Heb ik me laten vertellen. Esther van Venema, hoe ben je hier? Ik ben met openbaar vervoer. Want ik ben een uh, gevaar voor mezelf en mijn omgeving als ik achter het stuur zit. Altijd of alleen in Haarlem? Altijd. Altijd, oké. Okay, dat heeft niet hiermee te maken. Maar Meneer Berkhoot, heeft u een auto? Nee. Meneer Klaver, uh, ik ben hier vandaag met de auto. Ja. Ja, heeft u er ook zelf een? Ja, ik heb er zelf ook een. Meneer, meneer Rut heeft daar toch een keer wat onaardigs over gezegd. Dat hij dan lopend naar huis ging en nu met een grote BMW geloof ik. Ik werd opgehaald toen, uh, ik moest ergens heen, dus ik werd opgehaald door de taxi. En dat was inderdaad een BMW. En daar heeft hij wat van gezegd. Dat was Wil, heel grappig. Wilt u, ja. <laughs> wilt u vertellen wat u zelf voor auto heeft? Ja, dat, dat zeg ik altijd. Ik rij in een familiebak, een familie Volvo. Een familie Volvo elektrisch? Uh, dat is geen elektrisch. Nee. En, en is dat nee. wel en, uw ambitie dat, om daartoe te komen? zeker. Het is een A-label auto. En mijn volgende zal een, zal een stekker ja. Oké, okay, dat weten we wel, maar dat kan nog even duren. Nou, dat weet ik niet. Wanneer. De, mijn, mijn vrouw zit niet hier in de zaal om dit overleg te de, voeren. Over, ja? over, dan wel woonruimte, dan wel de auto. Neem maar, hem mee uh, in het vervolg, dan kunnen we zaken dat, doen. Ja, zeker. Nou, nee, dat, gaan we, dat, dat zou wel ontzettend leuke radio opleveren, ja, denk ik. Maar, dat denk ik ook. Uh, daar zou ik hoofdpijn van krijgen. Nee, dat gaan we oh, niet doen. Nee. Oké, okay. meneer Berghout, deze stad is een verkeersinfarct. heb ik maar laten vertellen. Klopt dat? Dan heeft u zich waarschijnlijk laat, dat laten vertellen door de VVD hier in Haarlem. Gaat er rustig door, klopt het een beetje? Nee, kijk, we hebben wel een bereikbaarheidsprobleem. En ik, laat hem ook altijd, ik zeg ook altijd bereikbaarheidsprobleem, want je moet hem ook zo breed mogelijk zien. En um, dat, Prima, dan moeten we kijken hoe we daarmee aan de bak gaan. Realiteit... Vindt u van GroenLinks niet zo erg? Want er gaan er mensen die erbij komen, gaan allemaal op met openbaar vervoer. Die gaan dat zou heel mooi zijn, aan. of die, die vinden zichzelf een gevaar op de weg. Uh, uitstekend, laat meer mensen dat, uh, die analyse maken. Nee, maar... Um, in algemene zin denk ik, weet je, wat Haarlem wel uh, uh, uniek maakt... helaas, misschien los van dat het een hele mooie stad is... dat heel veel mensen hier wonen, maar werken in Amsterdam. Werk, dus je hebt veel woonwerkverkeer. Kan met de trein. Kan met de trein. En daarom is uh, GroenLinks zegt van, joh, uh, we kunnen wel weer wegen gaan verbreden... want we schieten dan in de oplossing, shit, daar moet er waar meer asfalt bij. Mm -hmm. Nou, dat is echt niet meer de oplossing die GroenLinks anno 2018 zegt... zo moet je naar de toekomst. Wa hoewel, wat wilt u? Alternatieven. En uh, alternatieven op gebied van openbaar vervoer en de fiets. En de fiets, daar zit een gigantische ontwikkeling te komen met de elektrische fiets. Of die Speed Pedelecs heet het zelfs altijd. Ja, al die zijn worden. wel heel gevaarlijk hoor. Moet je wel aparte fietsen aan voor hebben. Ja, dat is, dus zit, ik vind ze ook wel ontzettend hard gaan. 45 kilometer ja. per uur. Maar je bent wel zo in Amsterdam. Dus als je een fiets snelweg aanlegt, <lacht> dat is wel heel lekker. En het openbaar vervoer. Daar willen we echt wat... Er wordt nu havenstad gebouwd. Ik weet niet of je dat weet. Een soort van, er komen 40 tot 70.000 woningen tussen Haarlem en Amsterdam. Hmm. Ter vergelijking, Haarlem heeft 73.000 woningen. Er komt een soort van tweede stad. Haarlem ja. tussen Haarlem en Amsterdam. Nou, Amsterdam is dan heel ambitieus en die trekt gewoon met, meteen zijn metro door. Wij zeggen van GroenLinks Haarlem, trek hem door naar Haarlem. Ja, precies. Nee, en, ook, maar voor, voor de auto gaat u niks doen. Nou, weet je, je en kan wel... Nee, zeggen... uh, nou, we gaan niet... <laughs> nee, ik, ga niet, ik zeg niet niks omdat want we, we willen ook niet weggezet worden als een soort van partij die autootje pest. Je moet dus kijken naar de slimme oplossingen. Je moet dus kijken naar bijvoorbeeld, hoe, hoe doe je, zoek je dat die doorstroming beter ja. gaat. Nou, en maar niet asfalt erbij. Niet meer bouwen. Dilia Leidner. Uh, fractievoorzitter van D66. U regeert samen met GroenLinks, maar bent dit punt niet eens. Ja, ik ben inderdaad lijsttrekker van D66... en wij zitten samen met GroenLinks in het college. Wij kunnen elkaar heel goed vinden als het gaat om het auto luw maken van de binnenstad. Maar bij D66 begrijpen we dat die auto uiteindelijk ook wel door en om de stad heen moet. Haarlem is inmiddels hoofdstad nummer 1, volgens Tom Tom. Kijk, Tomtons... zie je wel, ik heb niet, zo niet met, met de VVD gepraat. Zo. De, het is inmiddels zo dat de ondernemers en de wijkraden zich samen verenigd hebben... in 023 bereikbaar en een brandbrief hebben gestuurd aan de GroenLinks-wethouder mobiliteit. Maar GroenLinks lijkt niet thuis te geven... als het gaat om autobereikbaarheid. Wat zijn nou daar de oplossingen? Ja, daar heeft hij er heeft, hij heeft niks ja. over te zeggen, heb ik net al gevraagd. Wat wilt u? Ja, dan, dat GroenLinks zegt eigenlijk va, van geen asfalt Hallo, erbij. Wat wilt u? Ja wat wij willen is dat we aan de noordkant... een aansluiting krijgen tussen de A9 en de Randweg. Extra de bovenkant. Asfalt. Ja, extra asfalt. Maar de auto van nu is niet de auto van over twintig jaar. Hij wordt elektrisch, ja, hij wordt zelfsturend. We gaan hem delen. Dus eigenlijk wordt de auto misschien wel een beetje... het openbaar vervoer van de toekomst. En dus zegt u, kan je best meer asfalt aanleggen? Je moet de infrastructuur aanpassen. De infrastructuur in Haarlem heeft aanpassingen nodig... aan de noordkant en aan de zuidkant. Ja, en ja. aanpassen is een synoniem voor meer asfalt, ja. meer wegen. Ja, ja. oké. Okay. Een stad als Haarlem, laatste wat ik al zeg... kan ook veel meer tunnels gebruiken. Juist omdat we zo historisch zijn... moeten we ook de auto... en de kan de leefbaarheid enorm verbeteren. Ze zijn heel duur. En op deur. leefbaarheid... het verbeteren van leefbaarheid... kunnen we GroenLinks en, en D66 elkaar heel goed doen. Ik hoorde iemand iets roepen. Dat mag, maar dan moeten we ja. even bij de microfoon komen... en dan kunnen we het horen. Ja. Kom, kom eens, dat gaat heel snel, zie ik die ik kom nu hier naartoe. Gaat nu iets zeggen. Ja, daar is die. Kom maar. Ja, ja, ik wilde hier even op reageren. Ja, D66 en ook VVD en heel veel partijen... die willen een tunnel aanleggen van 800 miljoen... die vooral de Bloemendalers en de Heemstedenaren... makkelijker naar huis toe brengt. En wij Halemers ja. moeten dat betalen. En, en, de Groen, en GroenLinks heeft een wethouder mobiliteit... al, al twee collegeperiodes achter elkaar. Dat die heeft toegelaten dat dat in een structuurplan is vastgetimmerd. Weet u wat hij zei? Dat was ik niet. Dat was ik niet. Nee, hij was erbij. <lacht> hij was de fractievoorzitter. Ja. En ik ben benieuwd wat Jesse ben Klaver daar nou van vindt. Oké, okay, ja, je, mooi. Jesse je Klaver. Je zit in het college, je hebt de Uw vraag vast, is helder. Maar je haalt het niet. Uw vraag is helder. Weet je wat je ik een van de alle, allerleukste dingen vind... van de gemeenteraadsverkiezingen? Ik ga het met angst en beven naar zo'n zo stad toe. Ik heb me ingelezen in dat je denkt... nou, nu weet ik toch bijna alles. En er komt er altijd iets over een tunnel. Maar het, is over een het is heel makkelijk. Het is heel, heel overzichtelijk. Een tunnel. Nee. Van 800 daar, miljoen daar, nee, en uw laat wethouder ik da, laat heeft daarmee da, ingestemd. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen of dat verstandig is of oh. niet. verstandig is. Want ik ken de details niet. Dus okay. daar ga ik niks over zeggen. René Rood van de Fietsersbond. Goedenavond. Bondgenoot van GroenLinks zou je zeggen, de Fietsersbond. Maar in dit geval niet. Wat is het probleem? Het probleem is dat er veel te vaak en veel te veel gekozen wordt voor automobiliteit in Haarlem. Door zijn wethouder? Ja, ook. Ja, ja. Zeker. En ook de fractie van GroenLinks. Uh, in de afgelopen vier nu jaar. Nu kijkt Jesse wel een ik beetje was, boos. Nu ik zag ik dat hij super... dit, Ja, ja, ja. Goed, ik ben lid van GroenLinks overigens. Maar eh, dat, dat terzijde. Maar een kritisch lid, hè? Ja, zoals, heel graag. Dat, dat iets kennen. scherper nog. Wat moeten ze anders doen? Eh, nou, het uitgangspunt is dat Haarlem een, een, een compacte stad is... Eh, waar iedereen die normale gezondheid heeft eh, zich kan verplaatsen met de fiets. Ja? Dat kan. Dus meer fietspaden? Dus fietsvoorzieningen behoorlijk laten groeien. Speed-pedelec-paden? Nee, daar, daar, dat is niet de oplossing. Speed-pedelecs okay. is de oplossing voor het regionale uh, uh, uh, fietsverkeer. Okay. In de stad moet je niet met een fiets 45 kilometer willen rijden. Nee, de fietspaden zijn hier heel smal. Uh, er is in de afgelopen vier jaar is er... Uh, maar ik wil graag één concreet ja? punt. Wat moet GroenLinks in de volgende periode anders doen van nu? Oh, ik zou als doelstelling kiezen... Uh, dat GroenLinks het voor elkaar krijgt dat uh, de, de positie van de fiets. dusdanig goed wordt dat het kan concurreren met de auto en het OV. Onderzoek, het... onderzoek heeft net uitgewezen. Nee, precies. Ze hebben geen tijd voor. Dat hebben ze acht jaar kunnen doen, hebben ze het niet gedaan. Ze hebben het ze niet zegt gedaan. Nee, ik houd 20 ze... seconden zijn voor u. Voor het nieuws van 7 uur. Ja, lekker. Nee. Uh... Ja, doe maar. <laughs> Nee, ik kan alleen maar zeggen, gaan we, we, we gaan het regelen, moeten we beter gaan doen. Gaan we regelen? Gaan we doen. Ik zei dat ook alweer. Oké, we, we, we gaan elkaar de hand schudden. Ja, ja. nou, fietsen? een uh, elitaire tunnel uh, moeten we nog Ja, 800 hebben. miljoen. Ja, best duur. Ja, voor ja. mensen uit Bloemendaal, motorbenen. Precies, jij zou ja. er niet doorheen fietsen. Het is tijd voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we nog een half uur bij u. We praten dan verder met Robert Berkhout, Jesse Klaver en vele anderen vanuit Haarlem. Tot zometeen.